Kok keek zijn jonge collega vragend aan. Weet je al wat? Vledder knikte. Ik heb eerst contact opgenomen met onze eigen meldkamer aan het hoofdbureau. Daar was van een moordaanslag op een vrouw niets bekend. Toen bedacht ik dat Alida van Amerongen ons had verteld... dat ze dicht bij het clubhuis van ACC woonde, in Amstelveen. Vledder knikte opnieuw. Het verhaal van Cecile Burrows klopt. Gisteravond, zo rond de klok van zeven uur, is er vanuit een auto een grote donkere sedan, op Alida van Amerongen geschoten. Het gebeurde op het moment dat zij in de graaf Florislaan uit haar woning stapte. En? Fledders zwaaide afwerend. Ze is wonder boven wonder niet gewond. Ze heeft zelfs geen schrammetje opgelopen. Nou ja, een paar kapotte kousen en enige onbeduidende schaafwondjes aan handen en knieën. Meer niet? Fledder schudde zijn hoofd. Er is drie keer op haar geschoten. Al bij het eerste schot heeft ze zich laten vallen. De kogels troffen de deur van haar woning. Is er wat bekend van die donkere sedan? Fledder trok zijn schouders op. reed met gedoofde lichten weg, sprak hij somber. Alida van Amerongen was te geschrokken om een kenteken op te nemen. Ze heeft ook niemand gezien, alleen een hand met een wapen. De kok plukte aan zijn onderlip. Ze weet dus niet hoeveel mensen er in die auto zaten. Nee, van welke plek werd er geschoten? Ik bedoel, waar zat de schutter? Op de bestuurdersplaats, dat is zeker, ja. Getuigen? Fledder schudde zijn hoofd. Geen getuigen. De jonge rechercheur grijnsde breed. Er wordt tegenwoordig s'avonds op de kwelbuis in al die snelle politieseries zoveel geknald, dat een paar schoten op straat niet meer opvallen. De kok knikte instemmend. Het wapen? De recherche van Amstelveen heeft de kogels uit de hardhouten deur gepeuterd. Ze waren van het kaliber 9 millimeter. Uit de machinepistool? Fledder schudde zijn hoofd. Vrijwel zeker een revolver. Er zijn ter plekke geen hulzen gevonden. Een negen millimeter revolver. Fledder knikte. Gehanteerd door een miserabele schutter. Hoezo? Fledder grinnikte. De wagen stond aan de rand van het trottoir. Vanaf die afstand had zelf jij haar moeten raken. De kok negeerde de opmerking. Heeft mevrouw van Amerongen officieel aangifte gedaan van een poging tot doodslag? Volgens rechercheur van den Bosch van de Amstelveense politie eiste ze op hoge toon dat de dader onmiddellijk werd gearresteerd. De koch glimlachte. Ik vermoed dat rechercheur van den Bosch die eis niet onmiddellijk heeft kunnen inbilligen. Fledder schudde zijn hoofd. Zijn onderzoek heeft tot nu toe niets opgeleverd. Van den Bosch had er weinig hoop op om ooit achter de identiteit van de schutter te komen. Mevrouw van Amerongen kon zelf geen enkele aanwijzing in de richting van een dader geven. Volgens haar eigen verklaring had ze geen vijanden. Integendeel, een ieder was altijd heel lief en vriendelijk voor haar. Ze begreep dan ook niets van de aanslag op haar leven. Jij? Wat bedoel je? Begrijp jij iets van die moordaanslag? Fledder maakte een mistroostig gebaar. Rechercheur van den Bos dacht aanvankelijk aan een vergissing, dat Alida van Amerongen niet als slachtoffer was bedoeld. De kok knikte begrijpend, identiteitsverwisseling dat de aanslag was gericht op een ander. Precies, maar volgens rechercheur van den Bosch wonen in de graaf Florislaan alleen maar nette mensen. Hij kent dan niemand met een crimineel verleden. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Moet dat? Moet het slachtoffer een crimineel verleden hebben? Fledder zuchtte. Als de moordaanslag als een liquidatie was bedoeld, dan denk je toch aan een crimineel circuit? De kok grijnste. Met een kille, ervaren schutter die zo min mogelijk kogels vermorst. Fledder liet zijn hoofd zakken. Je hebt gelijk. Volgens rechercheur van den Bos, die ter plekke was gaan kijken, werd de aanslag nogal amateuristisch uitgevoerd. Het was dus geen poging tot liquidatie. Nee, daar lijkt het niet op. Waar lijkt het dan wel op? Fledder wreef met de muis van zijn handen langs zijn ogen. Het was een gebaar van vermoeidheid. Misschien moeten wij Alida van Amerongen zelf nog eens over die aanslag op haar verhoren, ik weet niet meer dan het geen rechercheur van den Bos uit Amstelveen mij heeft verteld. De kok knikte. Dat lijkt me een goed idee. We moeten dat doen in overleg met van den Bos. Anders maakt het zo'n rare indruk, alsof wij de oude speurder stokten. Er werd geklopt. De beide rechercheurs draaiden zich om en keken naar de deur van de recherchekamer. Het licht in de lange gang brandde. Op het geribde glas van de deur bewoog het silhouet van een figuur in een cape met capuchon. Het was een beminnelijk beeld. Omdat Fledder op het kloppen niet reageerde, riep de kok, binnen! De deur ging langzaam open en in de deuropening verscheen een jonge vrouw. Zij schoof haar capuchon naar achteren en schudde haar haar los. Opnieuw onderging de kok de magie van haar buitengewone schoonheid. Ze was mooi, stelde hij vast, uitzonderlijk mooi, mysterieus, fascinerend, betoverend. Ze haakte de keep los en trok hem met een bijna dierlijke gratie van haar schouders. Een regen van fijne druppeltjes viel op de vloer. Fledder schoot haastig toe en nam de keep van haar over. Ze schonk hem een flauwe, wat matte glimlach. Langzaam liep ze de kale recherchekamer binnen. De kok boog hoffelijk en gebaarde uitnodigend naar de stoel naast zijn bureau. —Ga zitten, Cecile, sprak hij vriendelijk. De oude rechercheur wees naar de regendruppels op de vloer. Het regent? vroeg hij overbodig. Cecile Burrows nam voorzichtig plaats, legde haar roodlederen buidel op de rand van het bureau en sloeg haar benen over elkaar. In één opzicht lijken Engeland en Nederland op elkaar. Veel neerslag. De kok liet zich in zijn stoel achter zijn bureau zakken. Bent u alleen, zonder begeleiding, naar de Warmoestraat gekomen? vroeg hij bezorgd. Cecile Burroughs schudde haar hoofd. Een taxi heeft mij gebracht. Ze keek met een strak gezicht naar hem op. De Amsterdamse politie kent haar taak niet. Veiligheid op straat is toch wel het geringste wat de burger van de politie mag verwachten? De kok trok een verongelijkt gezicht. Bent u alleen gekomen om mij dit verwijt te doen? vroeg hij beteuterd. Cecile Burroughs lachte. U lokte het verwijt uit. De kok maakte een verontschuldigend gebaar. Ik maakte mij zorgen om uw welzijn, reageerde hij vriendelijk. Verwijten over het gebrekkig functioneren van de politie trek ik mij aan, maar is uiteindelijk het gevolg van een politieke keus. De overheid heeft voor u en mijn veiligheid maar weinig over. Cecile Burroughs trok haar schouders op. Politiek interesseert mij niet. Ik mag mij in deze buurt s'avonds naar achter niet meer op straat. Dat is mijn realiteit, en in mijn optiek is dat de schuld van de politie. Zij verricht haar taak niet goed. Haar toon was vinnig. De kok glimlachte. Waar woont u? Aan de stadionkade. De kok strekte zijn hand naar haar uit. Als ik de reden van uw komst ken, zorgen mijn collega en ik na afloop van ons onderhoud voor een veilige escorte naar huis. Cecile Burroughs verschoof iets op haar stoel. Ik wil dat u de recente moordaanslag op mevrouw van Amerongen behandelt. De kok fronsde zijn wenkbrauwen. Hebt u geen vertrouwen in de recherche van de politie in Amstelveen? Cecile Burroughs zuchtte. Ik kan over hun bekwaamheid geen oordeel vellen, en dat wil ik ook niet. De kok keek haar strak aan. Wat wilt u dan? Cecile Burroughs schoof een lok van haar blonde haren uit haar gezicht. Ik wil, sprak ze zacht, dat u de moordaanslag op mevrouw van Amerongen in uw onderzoek naar de dood van Philip de Lent betrekt. De kok keek haar niet begrijpend aan. Waarom? Cecile Burrows wuifde voor zich uit, omdat ik vermoed dat er tussen beide zaken een verband bestaat. Hoe? Cecile Burrows stak haar kin iets omhoog. Grace de Land, zij heeft haar man vermoord, precies op tijd, nog een paar dagen, en ze had naar het vermogen van haar man kunnen fluiten. Dat is niet alleen mijn persoonlijke mening, maar dat is ook de mening van mevrouw van Amerongen. Cecile Burrows zweeg, ze beet op haar onderlip. Gisteravond, ging ze verder kwam Alida als een verschrikte vogeltje bij mij aan de deur. Zij vertelde me wat er was gebeurd. Zij durfde haar eigen huis niet meer in, bang dat opnieuw een of ander idioot op haar ging schieten. De kok knikte begrijpend. Heeft mevrouw van Amerongen vermoedens geuit, vermoedens ten aanzien van de dader? Cecile Burroughs schudde haar hoofd. Zij was totaal in de war, niet in staat om een samenhangend verhaal te doen. Waar is mevrouw van Amerongen nu? Cecile Burrows gebaarde over haar schouder. —Bij mij thuis, maar dat kan natuurlijk niet eeuwig zo blijven. De kok boog zich iets naar haar toe. Heeft mevrouw van Amerongen na de moord op Philip de Lent op de club verteld van haar ernstige verdenkingen ten aanzien van zijn vrouw? Cecile Burrows knikte nadrukkelijk. —Uiteraard, daar is heftig over gediscussieerd. Vele leden van de club delen haar mening, die moordanslag op mevrouw van Amerongen, is duidelijk een wraakneming van Grace de Lent. Een wraakneming voor het feit dat mevrouw van Amerongen haar verdacht heeft gemaakt? Cecile Burroughs zwaaide met beide handen. Grace de Lent is een keiharde, zelfzuchtige vrouw, die niets en niemand ontziet. Weet u dat ze niet eens de begrafenis van haar man heeft bijgewoond? Nee. Cecile Burroughs kneep haar lippen op elkaar. Ik stond haar moedersziel alleen, sprak ze bitter, in de regen. Ik had al zo'n idee, dat Craze niet naar de Oosterbergraafmaat zou komen. Daarom ging ik, verder was er niemand, niemand die enige belangstelling toonde. Ze zuchtte diep. Arme Philip, ik heb zelfs niemand van de club gezien. De kok keek pijnlijk naar haar op. Als Craze de land er wel was geweest, vroeg hij cynisch, wat had u gedaan? Naast haar treurend achter de bar gelopen? Cecile Burroughs schudde haar hoofd. Ik blijf liever uit haar buurt. Grace is tot alles in staat. Zij heeft zelfs gedreigd mij neer te schieten als ik haar nog langer lastig viel. Deed u dat? Wat? Haar lastigvallen? Cecile Burrows liet haar hoofd iets zakken. Ik wil dat Grace schuld bekent. Ze keek op met een felle blik uit haar helgroene ogen. Men kan toch niet ongestraft een moord plegen? Ze reden met hun golf van de stadion weg. Een striemende regen, gestuwd door een straffe najaarswind gezelde de vooruit. Fladder bronde, het is hier eeuwig rot weer. Hij veegde met zijn mouw de condens weg en zette de ruitenwissers op de hoogste frequentie. Daarna blikte de jonge op zij. Tevreden? Nee. Fledder trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Alida van Amerongen is van die aanslag behoorlijk geschrokken. Als je mij vraagt, is ze rijp voor een psychiater. De kok ontweek zijn uitzicht op de zwiepende ruitenwissers en liet zich onderuit zakken. Slachtoffers van een misdrijf, reageerde hij grommend, krijgen vaak ook geestelijke optater. Fledder grijnsde. Leuk voor de toekomst, sprak hij met een zweem van sarcasme. De kok knikte. Als de criminaliteit in ons lieve landje in hetzelfde tempo blijft stijgen, kan over een paar jaar de helft van de Nederlandse bevolking psychisch beschadigd de WAO in. Fledder lachte. Als daar nog geld voor is... De jonge rechercheur reed een tijdje zwijgend door. Hij keek weer op zij. Hoe vat je die beschuldigingen op? Je bedoelt ten aanzien van Chris de Lent? Cecile Burroughs en Alida van Amerongen lijken van haar schuld overtuigd. De kok drukte zich weer wat omhoog. Cecile Burroughs heeft Chris de Lent al beschuldigd tijdens ons eerste onderhoud met haar. Het feit dat de schatrijke Philip de Lent stierf een paar dagen voor de echtscheiding werd uitgesproken kan men ten nadelen van haar uitleggen? Een motief? De kok knikte. Ten aanzien van de dood van haar echtgenoot. Maar wat is haar motief ten aanzien van de moord op meester Donker Corselius? Fledder wuifde voor zich uit. Dat wij dat motief nog niet kennen, reageerde hij fel, betekent niet dat er zo'n motief niet is. Daarvoor weten we nog te weinig. Ik ben het volkomen met Cecile Burroughs eens. Ook de moordaanslag op Alida van Amerongen, kan men ten nadelen van Crees de Lent uitleggen? Hoe? Zij is het gebabbel van die oude tantebeu. De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Alida van Amerongen kan niet eens zeggen of de revolver waarmee ze werd beschoten door een man of een vrouw werd gehanteerd. Fledder schudde zijn hoofd. Dat zegt niets. Als iemand een revolver op je leeg schiet, dan. De kok wuifde het onderwerp weg en reageerde verder niet. Fladder zweeg. Hij reed vanaf het Rokin rechts achter het monument om naar de Warmoestraat en parkeerde de golf voor de ingang van het politiebureau. Ze stapten uit en sloften naar de hal. Jan Kusters telefoneerde. De wachtcommandant merkte de binnenkomst van de beide rechercheurs niet op. Bijna sluipend gingen ze aan de balie voorbij en bestegen de trappen naar de tweede etage. Op de bank voor de ingang van de grote recherchekamer zat een jonge vrouw. Ze was gekleed in een donkergroene, wijde regenmantel en een bijpassend hoedje in de vorm van een zuidwester. Haar voeten staken in zwarte, glimmende laarsjes. Toen ze de kok in het oog kreeg, kwam ze van de bank overeind en stapte op de grijze speur toe. De kok keek haar verrast aan. Annette van het sticht, in zijn stem trilde verbazing. —Wat komt u doen? Een bekentenis afleggen?